Van ZFM, via de kabel op 104.5, en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Dit is Doral Negens met het NOS Journaal. Vannacht zijn de gemeenteraadsverkiezingen begonnen. In Groningen, Den Haag en Rotterdam kan al enkele uren worden gestemd. In elk van die plaatsen opende om middernacht al één stembureau de deuren. De gemeente hopen daardoor meer jongeren naar de stembus te trekken. Straks om half acht gaan alle andere stembureaus open voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 37 gemeenten wordt vanwege herindelingen op een ander moment gestemd. Oud-premier Ruud Lubbers wordt definitief niet aangeklaagd voor seksuele intimidatie van een medewerker van de Verenigde Naties. Net als de rechtbank heeft ook het Hof van Beroep in New York de aanklacht van een Amerikaanse vrouw afgewezen.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 Drie scholieren hadden alle 200 vragen goed. 18 kinderen maakten één fout. Zo'n 150.000 kinderen krijgen de uitslag deze week. Een van de producenten van Oscar kanshebber De Hurtlakker, mag zondag niet bij de uitreiking zijn. Organisatie weert producent Nicolas Chartier van de uitreiking omdat hij te agressief campagne heeft gevoerd voor zijn film. Die negen Oscar nominaties in de wacht heeft gesleept. Chartier stuurde vorige week een mailtje aan juryleden waarin hij opriep om te stemmen op de Hurt Locker. En niet op wat hij noemde die 500 miljoen dollar kostende film. Daarmee verwees hij naar Avatar die ook negen nominaties heeft gekregen. Volgens de Oscar organisatie is het verboden om een negatief licht te werpen op een rivaliserende film. Het weer, er is kans op een mistbank in het midden en zuiden van het land. Overdag wisselend bewolkt en droog en dan wordt het 5 tot 8 graden.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 is honey i come in I Aan het Nederlandersje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Waar? Ja. Je wilt Dit is 20 jaar. GFM.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 Dat is weer try to start yeah.